Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahabilaalamine. Ik schaduw de la ilaha illallah, Wahdahu la de Muhammad al-Abdullah, We gaan vandaag hebben over het paragraaf verboden en makroeg gebetstijl. Dus, tijden waarin het haram is om te bidden, nafila. Om nafila te bidden, en tijden waarin het makroeg is. أم نافلة البدء أذهرت إمام الشاذلي أذهرت حرام وبد مكلف أم نفل تبدأ النفل uh, bedoelt hij hiermee alles wat. Uh, geen fard is. Dus janeza valt eronder. Ook al is janeza fard kivaya. Want het lijkt op mijn doop. Waarom lijkt het op, op mijn doop? Omdat het toegestaan is om het niet te bidden. Uh, als er genoeg uh, als er mensen die wel uh, janeza hebben gebeden. Dus. sunan. Rariba, Narafil zijn allemaal Haram. om te bidden als de zon opkomt en als de zon ondergaat en als de vrijdag vrijdag vrijdagpreek, begint tot, totdat het eindigt. En als de tijd nauw is, dus eh... Uh, Als de tijd nou is, dus tijd en Doloriteit. Of als de gebedstijd voorbij is, dus na Doloriteit. Voor diegene die de vart moet bidden van die tijd. Wat bedoelt hij hiermee? Dus als de zon opkomt, dus als de lichaam van de zon, die rondje die je ziet, bij de horizon, als hij naar boven komt, bij zonsopkomst, als hij begint te voorschijn komt, dan is het haram. Haram, haram om te bidden, totdat hij, totdat je die hele lichaam ziet, boven de horizon. Ja? En dan gaat uh, het oordeel van Macro in. En bij zonsondergang, dus zodra de zon lichaam begint te zakken, begint te verdwijnen onder de horizon, dan is Haram om nafilat te bidden. En tijdens Godba, Godba van Jumba, dus als de imam Godba begint uh, te als, die, als de imam de in de Jumba uh, begint met Godba te geven, dan is het Haram om Nafilat te bidden. Maar er is uh, uitgebreide informatie van andere shorohen die uitgebreid zijn Die ik aan het einde van de les ga behandelen En bij dekele dus bijvoorbeeld jij moet nog doorbidden bidden En de tijd is nauw om door en Asad te bidden dan, dan is het haram om navelen te bidden, want Omdat het nauw is Je moet eerst de fard bidden en bijvoorbeeld, als de gebedstijd al voorbij is, bijvoorbeeld de zon is al ondergaan en jij moet nog Asr bidden, dan mag je niet eventjes daarvoor, ik ga even Neville bidden, twee raken voor Asr, en dan pas ga ik Asr bidden. Nee, is haram. En daarna spreekt hij ook over de tijd, wat makroeh is. Hij zegt, Wa ho, en Neflufi veel minha, en je kunt bij de tolu'i al Fezer. Dus het is makroeh. Om Nafilet te bidden als Vajr tijd ingaat. Dan is het ma macro om Nafilet te bidden. Ook al, bijvoorbeeld, uh, je gaat de moskee betreden. Je gaat bijvoorbeeld uh, vijf minuten van, uh, voor Vajr ga je vertrekken van huis. Ga je naar de moskee. En uh, je komt in de moskee en het is Vajr. ja Dus de tijd, niet het gebed. Vajr, Vajr tijd je komt in de moskee, dan mag je niet Dan is het makkelijk om te de je te bidden Ja? Maar stel je voor uh, uh, Je hebt sunnah van Fajr dan heb je nog niet gebeden De tweede kaart Als je die dan betreedt Je betreedt de moskee Alleen, dan alleen in die tijd is toegestaan, dus na Fajr mag je geen navela bidden, alleen uh, sunnah van Fajr. En dan bid je het in de moskee of thuis, het liefst thuis. Maar als je het in de moskee bidt, kun je het met de intentie doen van, dat je uh, hoofdzakelijk sunnah van Fajr bidt en je voegt eraan toe, tahiyyat zit. Imam al-Adawi in zijn uitleg op uh, uh, Kifei het talib-Rabbani Zegt hij dit kan tegenstrijdig lijken want hij mag sowieso niet Maar hij geeft hem een antwoord op uh, Waarop duidelijk het gewoon kan Omdat je dan iets Omdat je de, de sunnah van Fajr bidt Maar normaal bid je sunnah van Fajr thuis Dus na Fajr bid je sunnah, twee rak'a maar ze noemen het Raghiba. In onze hebben is het geen sunna van zoals uh, Salat al Eid, Maar het is Raghiba. Het is tussen Sunnah en Nafila Raghiba. En dat gaan we later behandelen in het hoofdstuk van Nawafib. Dus je bidt het thuis. Maar als je het niet thuis weet, dan bid je het in de moskee. En dan krijgen we ook nog oordelen. Stel je voor, de imam is al begonnen met Sobh gebed. En jij moet nog. Sunna van fajr bidden. Dat gaan we nog behandelen later. Maar wat je nu weet is. Sunna van fajr Kun je bidden. Alleen Sunna van fajr Ja. Maar stel je voor. Je hebt de witter Heb je niet gebeden. Ja. Je hebt je verslapen bijvoorbeeld. Of je hebt het gewoon niet gebeden. Bewust. Ja. Je hebt geen zin. Ja. Dan is het aangeraden. Om. Voordat je soms gaat bidden. Uh, na Fazer, want je bent laat, want, en dat is de daurie tijd van Witter, is na Fazer. Je hebt tijd van Na-Isha tot en met, uh, tot Fazer, dus net voor Fazer, dat is echt de van Witter. En daurie tijd van Witter is na Fazer, voordat je stops En zelfs als je stops zeggen ze, verbreken het en ga eerst Witter bidden en daarna, als je nog tijd hebt, eh, uh, zinnetelveger en dan gebeden, Maar dat gaan we ook later nog behandelen. Wat nu belangrijk is: als je witter niet hebt gebeden, dan kun je niet bidden na veger. Met zeg in witter. Is toegestaan. Maar stel je voor, je bad altijd tehadjoet. Ja, is je norm dat je drie kwartier voor veger dat je twintig rek uitbidt. Ja, of twee rek Maakt niet uit. Maar je hebt je een keertje geslapen omdat je was te moe. Heb je, je verslapen. Dan is het toegestaan om dat te bidden naar Fajr. Zolang je niet bang bent dat je jamaa van subh bed gaat missen. Dan is het toegestaan. En zolang het voor Isvaar gebeurt. Isvaar is dus einde van de jaren van subh. En wat ook een uitzondering is op deze regel, is Janeza en Sujoet van tilawa. Dus na Fajr kun je geen Nafile bidden, behalve als je Chef Inuit nog niet hebt gebeden, of je wilt, dus die tahajud die bad voor uh, Dhohr, of Sunnah van Fajr, of uh, Janaza. أو سجود التلاوة دس جنازة سجود التلاوة استخدم فور البيضة فان صلاة الصبح أن فور إسفار أن أس إسفار إن خات دان استمكروه أم جنازة بيضة أن سجود التلاوة أن جنازة استمكروه انتهت فان إسفار Zolang je niet bang bent dat de lichaam van de doden gaat veranderen, met andere woorden, gaat stinken of hij gaat verkleuren. Dus dat je dan heel snel Genese moet bidden zodat je hem kan begraven, dan is het niet macro. Dus als je vreest dat hij gaat stinken of dat hij gaat veranderen, dan is het niet macro om Genese te bidden tijdens Isfar. Dus Karaha, het is Macro om naar je te bidden, behalve de uitzoomdringen die, die we hebben genoemd is. Vanaf fajar als Vezer ingaat. Tot en met. Uh, tot als de zon begint op te komen. De lichaam begint tevoorschijn te komen. Dan is het Haram om te bidden. Daarna, als hij helemaal te zien is. Uh, gaat die Macro tijd weer in. Dus je hebt eerst Macro, een Haram, dan een Macro. Totdat. Uh, de zon zo hoog is van de horizon. Dus als je kijkt naar de horizon, als je naar de zon kijkt en naar de horizon, is tussen de zon en de horizon kun je een Arabische speer leggen even lang als die lengte. En dat is 1 meter en 6 centimeter. Ik heb het uitgerekend. 1 meter 6 centimeter. Maar vandaag dacht ik je het uitrekenen, bepaalde gebedstijden, weet je, kun je dat uitrekenen. Waarom is dat belangrijk? Als je bijvoorbeeld gaat in de moskee bidden Sobh, dan ga je bidden En dan blijf je zitten, ga je zeker doen Tot Dat de zon Totdat je weer nafila mag bidden en dan een beetje twee nevila, Dan heb je alsof je omra en hajj hebt gedaan Temmaten, temmaten, zoals in Hadith zei Isfar is de tijd Isfar is de tijd dat, de, dat je elkaar kan zien zonder dat er verlichting is na Subh. Ja, dus als je naar Vezger, als in ingaat en het wordt zo licht dat je elkaar gewoon kunt zien, heel makkelijk, zonder verlichting, zonder niks. Dat is Isfar en dat is de einde tijd van Ichtejarri. Als dat begint, begint, dan die tijd van Subh. En het is makkelijk om Nafila te bidden, nadat je Asr hebt gebeden. Dus niet na Asr tijd, maar nadat je Asr gebed hebt gebeden. Dus stel je voor Asr tijd gaat in nu 10 voor 2. 10 uh, voor 1, nee, 10 voor 2, ja. 10 voor 2 gaat Asr in. Dan kan ik Nafila bidden terwijl er is ingaan, totdat ik vart van Aser bid als ik vart van Aser heb gebeden daarna als ik klaar ben mag ik geen navela meer bidden en deze kalaha blijft voortgaan totdat ik maghrib bid ja? Dus, als je uh, Asr gebed hebt gebeden dan is het makro om Nafila te bidden totdat je Maghrib hebt gebeden. Nadat je Maghrib hebt gebeden mag je weer Nafila bidden. Maar zoals we zeiden, dus je hebt fout van Asr gebeden, daarna gaat de macro tijd in. En dan als de zon lichaam begint te verdwijnen onder de horizon. Dan wordt Haram tijd in. En daarna als je helemaal onder is gaan, dan is de macro tijd nog steeds ingaan. En als je Maghrib beet, als je Maghrib hebt gebeden, je bent klaar, dan is navela tijd weer ingaan. Dus net zoals bij eerst Eerst makro, dan een Haram, dan een Is dat duidelijk? maar er is een add-on ding عصر na asr is mekloop menafila beda bahalfe janaaza of sujud tilawa weet jullie wat sujud tilawa is of niet sujud tilawa is als je quran سجود مدون bepaalde verzen wordt gevraagd dat je en de hoek daarvan gaan we later behandelen, want dat heeft een eigen oordeel. Maar stel voor, je zit de Koran te lezen, je hebt Aserfat gebeden, en je gaat de Koran lezen, en er komt uh, sejoet tilaw in de Koran voor, dan mag je niet doen, is niet makro. Of janaza is niet makro. En die tijd is nadat je hebt gebeden, tot is Ferrar. Na is verhaal is macro makro behalve genezen als je bang bent dat hij gaat verkleuren of dat hij gaat stinken, dan is het niet makro, het is net zo. Wat we zeiden na is verhaal bij Asr is na is verhaal, dus na de echte tijd, dus als de rode tijd van Asr ingaat, dan is het makro om genezen te bidden of sujoet te houden, en dan zegt hij het is makro om tijdens de edan van de Jumu'ah naar te bidden. Voor diegene die al in de moskee is. Ja? Dus stel je voor, je gaat een half uur van, voor de edan van de Jumu'ah ga je naar de moskee. Je komt binnen, je bidt sujit tilawa en je bidt tahet mezid. Jullie weten wat het Masjid is toch? Twee elkaar uit bidden. Groet van de moskee. Je groet Allah. Oké, okay, dus je gaat kwartier voor de azen van de Ga je naar de moskee. Uh, nee, ga je bidden. Nee, je gaat te met de masjid bidden. En dan ga je zitten. Ga je de Koran. Zorg lezen. Of je gaat zeker doen. Of je gaat iets. Uh, In ieder geval. Je zit. En dan gaat de azen. Dan is het makro om tijdens de azijn te bidden. Of na de azijn. Maar er zijn uitzonderingen. Hij zegt. Maar diegene die de moskee betreedt. Tijdens de azijn, Of diegene die nafiela zat te bidden. Voordat de azijn is gegaan. Maar tijdens zijn nafila, tijdens dat hij bidt, gaat de aden, voor hen is het niet macro. En het is macro voor diegene die zit, als hij iemand die als voorbeeld wordt genomen. Bijvoorbeeld in deze tijd zijn dat mensen die praktiseren, ja? In onze tijd. Mensen die praktiseren, die worden als voorbeeld genomen. Of je wilt of niet. Ze zien je zien man met baard. Met kamis, denken ze deze man hij heeft kennis van islam, want hij houdt zich aan de regels. Dus wat hij doet, volgen mensen hem, ook al zeggen ze dat niet. Of een vrouw bijvoorbeeld, ze draagt niqab, of ze heeft chimar, Ja? Dan wordt ze als voorbeeld genomen qua islam. Maar stel je voor, je bent in een gemeenschap of in een moskee, zoveel mensen dragen, hebben een baard. En zoveel vrouwen hebben niqab. Het is de norm. En je, je bent niet bekend om iets. Niet die, je wilt bekend zijn. Maar je bent gewoon niet iemand die gevolgd wordt. Ja, bijvoorbeeld je bent geen sheikh. Je bent geen iemand die, uh, die uh, fatwa geeft. Of iemand die les geeft. Of iemand die gevraagd wordt om religieuze zaken. En heeft kennis daarover. Dus mensen... ...nemen jou niet als, uh, als voorbeeld. Ze volgen jou niet. Dan is het niet voor jou macro om te bidden... ...als je zittend was in de moskee voordat de azaan ging... ...dan is het niet macro voor je om Neville te bidden. Maar als je iemand bent die gevolgd wordt, die als voorbeeld wordt genomen... ...dan is het wel macro. Als je, je was zittend in de, in de moskee en de azaan ging... ...en dat je dan gaat Neville bidden. Voor jou is het dan macro. En dan zegt hij, het is makro om Nafila te bidden, nadat je de vart van Jumma hebt gebeden. Dus, salat Juma heb je gebeden. En je gaat dan zitten, dan is het makro om Nafila te bidden daarna. In de plek waar je hebt gebeden. Dus stel je voor, je hebt in een moskee. Ja, bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld. Moskee uh, A. Ja. Je hebt Jumma gebeden. En jullie zijn klaar en je zit in de moskee nog te dikker te doen of te praten met je vriend of vriendin. Ja? En daarna, weer naar laat bidden, is macro. Maar als je eventjes naar buiten gaat, en je komt weer terug, dan is het niet macro. Of bijvoorbeeld je gaat naar een andere moskee, dan is het niet macro. Waarom is het makro? Want een van de fundamentele bewijzen in de Mellike hebben is Door de sluiten naar Haram En ze zeggen, anders gaan uh, kunnen ahlen bidden Ja, bijvoorbeeld je bent in de moskee van Sunnah en, en hiermee bedoelen ze daar meestal Die bidden niet, doen uh, Ze bidden maar ze herhalen door Want ze zeggen deze imam is niet galeg imam. Ze kunnen alleen bidden achter Mehdi. Of achter een van hun uh, uh, duivels Ja? In ieder geval. En om, uh, om, om die deur te sluiten ervan. Want dan weet je niet. Uh, ik ga slecht vermoeden krijgen deze man. Hij bidt vier ka'at. Hij bidt gewoon door Daarna. Dit zie alleen Mehdi Deze fundament uh, in deze opzichten. En daarom zegt, uh, zegt de imam Shah Dili, hij zegt, het is niet makro om Nafide te bidden als de zon zijn hoogste positie heeft bereikt in de hemel. Want volgens andere mazahib, Hanafi mazahib vooral, is het ma makro om te bidden. En er is ahadith daarover. Maar van Medina hebben dat niet geprakticeerd. Ze hebben niet op die ahadith geprakticeerd. Dus... Uh, uh, de maar van uh, de Medik met haar gezegd is Mansouk. Dus het is niet makkelijk dat je uh, net voor het zowel gaat bidden. Oké, okay, stel je voor iemand die bidt, die gaat toch navelen bidden in haram tijd. Tijd wanneer het haram is om navelen te bidden dan is het wajib, is het verplicht op je om je gebed te verbreken, die Nafila, of je nou eerlijk hebt gebeden of niet. En als je nevila bidt in een tijd dat het makroeh is, dan is het mijn doob, niet wajib, maar mijn om je gebed te verbreken. Want je kan niet dichter bij Allah komen door een haram daad of een makroeh daad. Of je nou dat bewust doet, of onwetend, je weet gewoon niet, je bent jahil daarover, of je, je bent vergeten, ja? Oké, okay, als je je nevila verbreekt, moet je het dan nog inhalen? Nee, nevila in haram tijd of macro tijd, je, als je het verbreekt, hoef je het niet in te halen. Want je hebt gedaan wat je moest doen. Dit is uit uh, de, de, de schar van IJ. Maar de, de, de sheikh uh, al Azari en zijn schar op uh, Muhtasar Khalil heeft hij meer gesproken hierover. Imam Zulkani zegt, als iemand de moskee binnentreedt en de gotba is bezig, ja, imam is bezig met gotba. En hij begint met Nefila. dus je, je gaat de moskee binnen, imam is bezig met gotba geven, jumu'ah. En je, je begint Nefila, maar per ongeluk, onbewust, je bent vergeten dat het, uh, uh, dat het uh, haram is. Of wie bidt gewoon, je bent jij, je weet niet dat, uh, dat het haram is. Ja? Dan mag hij niet zijn willen verbreken vanwege de, sterkste, de sterkte van de meningsverschil met andere mezheb. Bijvoorbeeld de Hanbali mezheb en de Shafi'i mezheb die zeggen, je moet, het is niet je moet zijn, maar het is verplicht, maar het is aangeraden, of sommigen zelfs zeggen het is verplicht, om te het te bidden. Maakt niet uit wanneer je binnenkomt. Ook al als de zon bezig is met naar beneden gaan. Volgens één mening. in Maar in Godba, als je naar binnen komt, moet je bidden. En niet is het verplicht. Misschien dat uh, bepaalde geleden zeggen is het verplicht. Maar de, de bekendste mening wat ik weet is dat het aangeraden is. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Als iemand van jullie uh, de moskee betreedt en Godba is bezig, bid dan twee uit. Deze hadith, sahih. Maar de melkken hebben deze hadith niet geprakticeerd. Want er zijn meerdere ketens van deze hadith. Die, die, de, die zeggen, uh, er zijn meerdere ketens en in andere ketens zijn die hadith uitgebreider. Ja, er zit een hele verhaal achter. En dat is dat een sahabi, hij was arm. En de profeet zei tegen hem in Jum'ah, ga bidden, zodat mensen weten dat jij het bent, zodat ze sadaqa aan jou gaan geven. En sommige Marikeer zeggen, het was specifiek alleen voor hem. Dus het was niet een opdracht voor iedereen, dat het een sunnah is. Dus en uh, imam uh, al in zijn uitleg op Sahih al-Bukhari, Omdat al hij heeft een hele mooie antwoord hierop geschreven onderzoek, want hij zegt ook, het is niet toegestaan om Nafila te bidden tijdens de Godwa. En er was meningsverschil tussen de Sahaba. Ja, sommige Sahaba zeiden het niet doen, andere zeiden is toegestaan. Maar Malik Ahab zegt, mag niet, waarom? Want de ulema van Medina deden het niet. Ja? Klaar, Ahl gaat voor de Hadith Ahad. Maar, omdat er een sterke uh, meningsverschil hierover is. En wij hebben een fundament van de fundament van de medische hebben is. Uh, tolerant zijn met andere wetscholen. Of rekening houden met meningsverschil. Als die meningsverschil sterk is, dan... Doe je uh, rekening mee houden. Dus daarvoor iemand die uit vergetelheid of onwetendheid hij komt de moskee binnen terwijl de imam God te heeft en hij bidt, dan mag hij zijn gebed niet verbreken. Waarom? Vanwege de meningsverschil. Moratlichilaf, dat is het. Oké, okay, volgende. Het is Haram. En dit uh, is uit uh, uitleg van uh, imam Sheikh Ullish. Hij heeft ook een uitleg op Muhtasar uh, Khalil. En zijn boek is belangrijk, want hij is een van de latere merken geleden. En hij, hij uh, uh, citeert imam Hattab, imam Benani. Hij heeft die boeken bestudeerd. Dus hij weet wat de correcties die zijn gedaan door imam Hattar en imam Benani heeft, uh, heeft hij bestudeerd. En die heeft hij kort samengevat en die vind je terug in zijn uitleg over Khalil. En dat is ook, uh, dat is ook sprake met uh, Jawahir al Alleen die van uh, imam Ali is uitgebreider, een beetje, niet zoveel. Hij zegt, het is haram om nefile te beginnen als de imam naar binnen komt. Normaal. De norm is dat, uh, bijvoorbeeld bij Marokkaanse moskeeën, vroeger, heb je drie deuren. Of je bepaalde deuren uh, voor de mihrab. Dus, als je in de moskee zit, mannenruimte, ik kijk voor je, zie je de mihrab, zie je een deur ernaast, zoals twee. Eentje zit, uh, min er andere. Vandaar komt de imam. En dan gaat hij gelijk de minbar op. Of hij komt van ergens anders en dan gaat hij gelijk naar de minbar. Zodra je hem ziet, dus de imam, hij komt naar binnen om te bidden, jumma te bidden, God wat geven. Als hij binnenkomt, dan is het haram om navielen te beginnen. Daarvoor was makro. Nu is het haram als de imam naar binnen komt voor jumma gebed voor diegene die het be uh, bewust doet. Ja, je doet het bewust, je weet van wat er gaande is. En hij moet zeggen bed verbreken, of hij nou eindelijk heeft afgemaakt of niet. Dit is voor diegene die al in de moskee was, voordat de imam naar binnen kwam. Of voor diegene die gelijk naar binnen komt met de imam. Maar diegene die bezig was met Nafila voordat de imam naar binnen kwam, mag niet zeggen bed verbreken. Of hij nou eindelijk heeft gebeden of niet. Ja, dit is zeker wel lees. Oké, okay. stel je voor je komt in een moskee Alhamdulillah in Nederland, jullie hebben die probleem niet Bijvoorbeeld, uh, in Zweden weet ik niet wat het geval is Maar je hebt Turkse moskee, Marokkaanse moskeeën En ze zijn een beetje beïnvloed Traditie, Meriki mazhab, Turke, Hanafi mazhab Die houden meer dan de Hanafi mazhab Qua Eh als de maghreb azaan gaat, wachten ze een beetje en dan doen ze gelijk ikamah en dan gaan gelijk maghreb bidden. Dat is de sunnah van de ulama van Madinah, ja. En er is ook meningsverschil daarover. Want de profeet heeft gezegd, tussen iedere azaan en Ikama kun je nafila bidden. En de profeet zei, uh, bid nafila voor maghreb, bid nafila voor maghreb, bid nafila voor maghreb voor diegene die dat wil. Ja? Maar er zijn andere ahadiths die duiden dat je Maghreb heel snel moet bidden. Gelijk als de tijd van maghrib ingaat, ik maar bidden. Daarom is de tijd, de tijd van Maghreb heel nauw. Dat is ook zo bij Ahnef. Malik en Ahnef. En die meningsverschil is niet door imam Abu Hanifa of imam Malik. Maar dat was al tussen de sahaba. Je hebt een aantal sahaba die zeiden dat je Nefila kan bidden. Dus uh, Azan van Maghreb en Iqama. En anderen zeiden nee. Het is beter dat je gelijk Maghreb bidt. Dus dit is gewoon een uh, vervolg van de scholen van de Sahara. Uh, maar stel je voor, dus de Turken en de Marokkanen, de Azan van Maghreb gaat in. Je krijgt niet eens de kans om te bidden, Sunna te bidden. Dat is goed. Want dat is volgens hun, uh, volgens de Turks de Hanafi hebben en onze mariki met maar bijvoorbeeld hier, die moskeeën, die maghrib gaat in. Of bijvoorbeeld moskeeën van uh, mensen die zogenaamd Koran en Sunnah volgen. eigenlijk is die het. Die, uh, als de azan van maghrib ingaat. Gaan ze nog wachten. Gaan ze nog Sunnah bidden. Gaan ze nog wachten. En dan gaan ze iqamah doen. En daarna pas gaan ze maghrib bidden. Ja. Maar. Uh, als, als, als, als jij normaal als Malik of als Hanif je komt de moskee binnen, net voor Maghreb, hoef je niet te bidden, want je mag niet bidden. Is toch zit, Mag niet, want het is makro-tijd of soms zelfs haram-tijd. Sommige mensen komen één minuut voor Maghreb, gaan ze naar de moskee naar binnen, gaan ze bidden. Als jij in me hebt, zegt hij: Toegestaan. Ja, in ieder geval, dus wij gaan zitten. Want wij mogen niet bidden van, volgens ons met hebben. Maar stel je voor, de ad-aan gaat, we gaan nog lang niet bidden. En dan pas ik maar nog. Mag je tussen die tijd bidden of niet? Want je moet sowieso wachten. We gaan heus niet opschieten. Iemand bij je zei, als je wilt bidden is, geen, is niks mis mee. Oké, okay, nu voor de bewijzen waarom het haram is, waarom het makro is. Oké, de bewijs dat het macro is is de hadith. Die is overgeleverd door Sahabi Abi Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu. Hij zei: "Koele de Profeet sallallahu alayhi wasallam zeggen: "La salat بعد al حتى ترتفع الشمس. Er is geen gebed na totdat de zon naar boven gaat. En er is geen gebed na Asr totdat de zon ondergaat. Overschleefd door Ivan Bukhari moslim. En de hadith van uh, Adi Horey radiyallahu anhoud. Hij zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. Hij heeft het ons verboden. Naha kan zijn makro kan zijn haram. Om... Na het bidden na Asad totdat de zon ondergaat en na het bidden na Sobh totdat zon omhoog gaat, overgeleefd door Bukhari en Muslim en Malik en Abu Daoud en Tirmidi. Oké, okay, wat is de bewijs dat je gelijk Maghreb moet bidden, en dat je niet de tussennafila mag bidden? Uh, Salma ibn al-Aqwa Hij overleefde dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei Nee, hij zei De profeet dat Maghrib gelijk als de zon onderging Dus als de zon twatawalat bilhijja betekent het is We uh, zien haar niet meer Ging hij Maghrib bidden Overleefde door de jama'ah behalve de Nasa'i En de hadith van Uqba ibn Ami radiyallahu anha, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, Mijn ummah zal op het goede zijn, of op de fitra, zolang ze de Gebed niet uitstellen. Totdat de, de sterren te zien zijn. Overgeleefd door imam Ahmad en Abu Dawood en in imam Al-Hakim. En waarom is het makro? Om Maghrib uit te stellen, of Nafila de te bidden, omdat de profeet sallallahu alaihi wasallam zei. Hij werd gevraagd wat zijn de beste daden. Hij zei, bidden op tijd. Of in de begintijd. En het uh, sterkste bewijs is de praktijk van de ulama van Medina, al Ahl Medina. Dat zij maar gelijk gingen bidden. En dat zij gingen navelen ertussen gingen bidden. En omdat alayhi salam Toen hij. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ging leren bidden. Hij kwam bijvoorbeeld. Bij het kwam hij. Als de zon bij Zewel was. en de tweede dag. Uh, als de schaduw even lang was. Als. Dus. ...de schaduw was even lang als het object zelf. Dus, uh, in ging iedere keer de begintijd van Ichtiari tot de einde tijd van Ichtiari. Bij Zohar, bij Aser, maar bij Maghreb heeft hij dat niet gedaan. Bij Maghreb is hij op beide dagen na zonsondergang gekomen. En dat duidt erop, het heeft, niet, het heeft geen uh, uh, ruimte, maar het is nauw, het moet gelijk gebeden worden. en de uitzondering uh, van uh, sunnah van Fajr Aisha radiyallahu anha zij zei de profeet was niet zo vast vastberaden en standvastig op de nawafil zoals hij was op de twee rak'aat van Fajr overgeleefd de door Bukhari Muslim. en vanwege de hadith van Abdullah ibn Omar dat hij zei er is geen gebed na Fajr behalve twee rakaat voor salat al Fajr, dus voor de verplichte gebed van Fajr overgeleefd door Imam Tabarani en zijn Ausat. en Abdullah ibn Omar overleefd ook door zijn zus Hafsa de vrouw van de profeet sallallahu alaihi wa sallam hem heeft verteld دالنبي صلى الله عليه وسلم عند مؤذن، توقفت من أذان، ده هاي هيل سهل، إفتوى لك عاد خيم إقامة من صبح إنجي، وديت انتهى في مواتع، أن كل الحديث في مواتع صحيح، زين بالذئب، يا، ده مواتع، ده صحيح، بخار صحيح مسلم، ده أثريكتي بوك، فور van Imam Malik. En Imam Malik is bekend, hij overlevert niet alleen van Tzikah, alleen van betrouwbare mensen. En uh, als je in Moab zelf uh, kijkt, vind je misschien Morsa. Morsa betekent tussen de, sahab, tussen de profeet en de Tabi'i, de student van de Sahabi, wordt de Sahabi niet genoemd. Bijvoorbeeld, de student van de Sahabi, die de profeet nooit heeft gezien, want anders was hij Sahabi, die zegt: de profeet zei. مالك انا ابو حنين الزخري ببايت صحيح شافعي زغت ايش نيت صحيح بحالف ازون درينغس فون سعيد بن المسيبس اوفنيت ما اني زغت من مالك زغت ايش ببايت ان ميست بوكه دي وورده غدوسيت فان علم الحديث فقهاء ابن حجر ابن صلاح نووي درقوا اثنين بهقي dus jij ja krijgt, Chef, je mening. En dan doen ze die mensen uh, die dat doseren, die Saoediërs en zo, die doen alsof dit is de enige mening Nee. Maar je yep. hebt, Ahnaf hebben eigen regels omtrent het hadith. Wanneer het acceptabel wanneer niet, merk ook. En bij ons, Moser is sahih. Zolang het van stikka is. En zolang hij, eh, uh, zolang het van stikka is. Bijvoorbeeld, Hassan Basri zei: Als ik, als ik jullie de Sahaba niet noem, bijvoorbeeld ik zeg de Profeet, zei, dan betekent dit: Ik heb het van 10 of 20 Sahaba gehoord. Als ik het noem, als ik diegene noem van wie ik het heb gehoord, betekent van: Zoek zelf uit of hij authentiek is of niet. Oké, okay, stel je voor, chef en witter heb je niet gebeden. Je kan het bidden naar feest. Wat is het bewijs daarvoor? De profeet sallallahu alayhi wa zei: wie slaat, zich verslaat over zijn witter, of hij is vergeten om te bidden, dan moet hij het bidden als hij wakker wordt of als hij zich herinnert. Overgeleefd door de vijf, behalve een En vanwege de praktijk van Sahadi. sahabi. En het is in een, in een uh, positie waarin je geen eigen kan doen. Met andere woorden. Deze sahabi heeft geen eigen gedaan. Hij is moesteed. Maar het kan erop duiden dat het. Hij, heeft, hij moet het van de profeet hebben gehoord. Hij kan niet eigen hebben gedaan. Sa'id ibn Zubayl student van Ibn Abbas, hij zegt Abdullah ibn Abbas ging een keertje slapen en toen hij wakker was, zei hij kijk wat de mensen hebben gedaan en toen was hij blind geworden, want Ibn Abbas Allah, en toen hij altijd was hij blind geworden toen ging zijn knecht, zijn slaaf, die ging kijken, en hij kwam en zei de mensen hebben net zorg gebeden, zijn klaar dus hij zei hem ik ga kijken Beden de mensen nog zorg? Of hebben ze al gebeden? Hebben ze nog niet gebeden? Hij zei, ze hebben al gebeden. En toen hij zei, ze hebben al gebeden, stond Ibn Abbas op en ging hij witte bidden. En daarna heeft hij zorg gebeden. En dit is overgeleverd in Muatta. En een van de bewijzen in de Medici Madhub zijn de fatwa, de uitspraak of de daad van de sahabi. Uitspraak, als sahabi iets zegt, is het bewijs zolang het niet in tegenspraak is met Koran of met sterkere bewijs uit de Medina of hadith en Ibn Malik heeft ook overgeleverd dat hij te hore heeft Ibn Abbas Sahabi radhiyallahu anhu en Abdad ibn Sa'id ook Sahabi Al-Qasim ibn Muhammad en Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a dat zij na dat Fajr is ingegaan, hebben zij weten gededen. En dit eh, praktijk van Sahaba en van grote uh, ulama van Medina. En stel je voor, je doet de hajjud iedere keer en je bent een keertje slapen, dan mag je het na Fajr weten. Dat waren allemaal de uitzonderingen die ik had genoemd. Het bewijs daarvoor is: de Profeet Abu Sa'id God die zei. Nee, Omar ibn al zei, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei Man naama aan chizbihi min al-layl en aan sje'k minhu, faqara'ahuma bijna salatul vajd en salatul dhuhr kutiba'lahu ka'anama qara'ahu min al De profeet zei Diegene die zich heeft verslapt van zijn hisb, Bijvoorbeeld het was jouw norm dat jij iedere nacht een bijvoorbeeld hisb ging leesteren van Koran of twee elkaar ging bidden, of tien, of twintig, of honderd, of vijfhonderd. Of je ging hele Koran uitlezen, of één Sora, of één vers. Maakt niet uit, maar het is jouw weird. Je doet het altijd. En dan heb je een keer slapen, En de profeet zegt, en, je, en dan reciteer je in het tussen Vezer en Zohar. Dan krijg je de beloning alsof je het in de nacht hebt gelezen. Want is meer beloning in de laatste deel van de nacht. Overgeleefd door Ahmed en Muslim. En het bewijs dat je Genèse wel kan bidden na, na Asr uh, of na Subh, is dat Ibn Omar, de, nee, Nafi', de slaaf van Ibn Omar, hij zei: Je kan Genèse bidden na Asr en na Subh, Als ze op tijd zijn gebeden, dus de Asr en de Subh, of geleefd door Ibn Marik in zijn moordaar. En Sujud is als Qiyas gedaan op Janazegbed. Uh, Bewijs dat je tijdens de gotwa niet kan bidden. Uh, Abu Allah heeft overgeleverd dat de profeet zei. Als jij tegen, tegen je buurman zegt. Luister. Terwijl de imam gotwa geeft. Dan uh, heb je uh, La je hebt iets uh, onterecht gezegd. Of geleverd door Jamaa door halve in En in andere wijze wie lagout, dus wie praat of iets doet wat lagout, als lagout wordt gezien, Jumaa, hij heeft geen Juma. Dus je krijgt niet de beloning van Juma. En deze bewijs is, je mag niet eens allemaal bloema alles doen. Ja, is Amr Bil Ma'aruf. Als ik tegen uh, iemand zeg, je moet luisteren naar de tip, is Amr Bil Ma'aruf. Dat mag niet eens. Terwijl dat uh, een hoog vaandel heeft in de sharia. Dan mag je zijn neefile bidden, dan mag dat helemaal niet. Oké, okay, uh, de laatste, ik weet niet of ik het had gezegd. Het is haram. Om Neville, je, je begint met Nafila te bidden, terwijl de Ikama ingaat. Bijvoorbeeld het gaan door bidden. En de Ikama gaat in en jij gaat opstaan om. Of je begint met Nafila te bidden. Het is haram. Vanwege de hadith dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei Als, ikama, als de ikama begint Dan is er geen gebed behalve De gebed van die tijd En dat was het voor vandaag Ik wil u koli hada wa astagioollahi wa lakum Sastafiru ha inna